Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Collega's van minister Kaag leven met haar mee. Ze hebben gereageerd op een fragment uit College Tour waarin haar dochters zeggen dat ze willen dat hun moeder ander werk gaat doen omdat ze bang zijn voor haar veiligheid. You only need one time yeah. for it to go wrong. So. Zoals Els Borst. Zoals, Borst. Yeah. Ja, ik ben een beetje stil van. Maar ja... Zijn mijn kinderen? Minister Hoeksra vindt het niet alleen voor Kaag zelf verschrikkelijk. Maar het gaat over ons allemaal. Op het moment dat zoiets gebeurt, dan staat er zo'n idioot met een fakkel bij ons allemaal op de, op de stoep. Op het moment dat er een politicus wordt bedreigd, dan wordt daarmee de democratie van 18 miljoen Nederlanders bedreigd. Daar, dat is waar het hier om gaat. En daarom zouden we ons ook dat allemaal moeten aantrekken. Ook de kinderen van minister De Jongen hebben al een keer gezegd dat ze zouden willen dat hun vader een andere baan had. In de haven van Rotterdam zijn weer uithalers opgepakt. Het gaat om zeven verdachten. Dus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 Ja, en zo vaak op vakantie als je wil en in een villa uit MTV Cribs wonen. Geld als water hebben is voor veel mensen een droom. Maar word je daar ook echt gelukkig van? Onderzoekers van de Universiteit van Virginia onderzochten 10.000 Amerikanen en zeggen... hoe meer iemand verdient, hoe gelukkiger iemand is. En dat geldt ook voor rijke mensen die nog rijker worden. De onderzoekers hebben wel één kanttekening. Niet iedereen wordt gelukkig van meer geld. Het weer, een lekker zonnig pinksterweekendje komt eraan. Vandaag nog het koelst met 15 graden in het noorden en max 21 in Limburg. Zondag het warmst, dan tussen de 18 en 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 The sun. There's more to be seen than can ever.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 You never take advice. The guy who will stab a friend.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 I love to be put hypothesis This my life I did not choose Been on this since we was kids uh, I fill my mind up with ideas Cases fumes She fill my mind up with ideas I'm the highest in the room Hope I make it out of oh, here, yeah. out of here, outta here. Yeah.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 had to give it to my woman, and I'ma take it. Guaranteed to tell her, hug her by the trying to get naked. I'm like, mm, mm, gotta get up out my room. Mm. That's some more bad vibes coming through. Mmm, she gon' bust some booze. And all on my mind You must be the